De stemming was 62 tegen 36. Het was net voldoende Er waren 60 ja-stemmen vereist. Door Sandy werden honderdduizenden huizen... langs de Amerikaanse oostkust verwoest of raakten beschadigd. Vooral de staten New York en New Jersey werden zwaar getroffen. Meer dan 130 mensen kwamen om het leven. Dagblad De Limburger en het Limburgs Dagblad... komen vandaag toch met een papieren krant. Medewerkers van de drukkerij waren van plan om te staken... maar ze zien daar vanwege het nieuws rond Koningin Beatrix vanaf. Hoofdredacteur Hu Paulussen heeft gisteravond urenlang met de vakbonden van de drukkers gepraat. Ze zijn boos over een sociaal plan van Mediagroep Limburg, de eigenaar van de kranten. Die wil 25 van de 75 banen schrappen. Uiteindelijk bereikten Paulussen en de drukkers een compromis. Dagblad de Limburger en het Limburgs Dagblad zullen vandaag in sterk afgeslankte vorm verschijnen. Ze worden de regionale en sportkaternen niet gedrukt. Het weer nog, het is bewolkt, veel plaatsen regen en een stevige wind. Ook overdag, herfstachtig, met veel wind en maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Maarten Dallinga. Ja, welkom terug. Deze uitzending staat voor een groot deel in het teken van het aftreden van koningin Beatrix. Meneer Stalle, die uh, hoorde u net al eventjes voor drie uur. En uh, ja, hij vertelde dat hij uh, koningin Beatrix en Klaus, prins Klaus, op bezoek heeft gehad in uh, de jaren zeventig. nacht, meneer Stalle. Goeienacht. Ja, u was... Uh, um, ja, oprichter kan, van een jeugdsociëteit he, in Eindhoven. Um, en ja, tijdens Bieland. het Brabantbezoek, de koningin ging toen alle provincies langs tijdens het Brabantbezoek, kwam zij dus bij u op bezoek samen met prins Klaus. Uh, hoe was dat? Ja, ze waren toen nog uh, prinses. Toen was ze nog ja, geen natuurlijk, koningin, Ja, natuurlijk. Nee, want in tachtig uh, ja, was dat ze gekroond. Ja. Honderden, honderden mensen met oude fototoestelletjes Het wonderbare lik was toen met mijn vrouw, toen ze vertrokken, dat was iets waar me altijd bij blijft. Toen dus zei ze, hou me maar vast. Toen had ze alle stappen, drempels, alles al uitgeteld, want ze is zo goed voorbereid. Mm. Ja... Want je ziet dadelijk niks meer. En waar, nou, als waar hebben jullie. als een paar het... honderd mensen met een oud fototoestelletje... met zo'n blitz allemaal foto's maken... ja, dan zie je inderdaad niks meer. En waar hebben jullie het over gehad? We hebben het gehad. Hoe kan het... dat u, vroeg ze aan mij... gemiddeld 1500 jeugdige. ja, tot de... 20... ...iedere week... ...bezig kan houden... ...en ergens anders in Nederland... ...lukt dat niet. Mm. Ik had sport en spel... ...als aanknopingspunt... ...met de werkende jongeren... ...en daar slaagde. Ook uh, meneer... Uh, ...opwein van Philips... ...ondersteunde ons... ...en dat vond ze... Een ...geweldige combinatie... ...want we hadden één keer... ...in de week meestal zaterdag een goede orkest zitten. Als acceptie, t-shirt, eh, normaal. En daar kwam de jeugd ook op af. En ja. die combinatie me met sport en spel. Eh, en daar had Beatrix dus heel interfeer. veel waardering voor. Uh... Ja, en Prins Klaus, die, die had uh, binnen de kortste keren... De hele jeugd op zijn hand. Oh ja. Hij riep uit. Burgemeester, dat was toen de tijd. burgemeester de Witte in Eindhoven. Nou. Burgemeester, is dit uw stad wel? Jawel meneer Klaus. Dan wordt het toch tijd dat jij een rondje weggeeft. <laughs> nou, dus dat ging hij Klausje, Klausje, Klausje... Nee, prettige ja. herinneringen. En ik ja. heb daarna nog contact met haar gehad, schrijvend. En, en Al, trouwens, ze trouwens terug. Heeft, heeft, en de bur, heeft de burgemeester toen ook een rondje gegeven? Ja, ja. Oké. Okay. Ja, dat is ook de Klaus. En hebt dus... wat Klaus me ook geleerd heeft? Wat een gewoonte was van Klaus? Die stak zijn hand uit en dan gaf iemand anders uit beleefdheid zijn hand terug. Ja, mm -hmm. dan voelde hij aan de hand wat voor werk dat idee. En dan had hij een aanknopingspunt om met diegene in gesprek te raken. Ja, ja, of het fijne handen waren of, of werkhanden. Ja. ja. En nou, u, als u, het een fijne hand was, dan begon hij, bent u bouwvakker, bent u uh, ja. monteur. En als het een fijne hand was, studeert u nog of zo. En u vertelt, u hebt met, uh, met uh, de, de prins en, en prinses toen nog geschreven. Ja, ik heb uh, nog een paar keer een symposium. Ik kom in het jeugdwerk. Ik heb nou een, een soort recreatie. Hoe had ik toen? En, en toen u kreeg altijd een, een reactie terug? Wat zegt u? En u kreeg altijd een reactie terug als u schreef? Ja, ja. altijd een brief terug met advies... Waarom dat ze verhinderd was, ja, ik heb ook van toen toenertijd eh, premier de Huil ja, een bedankbrief teruggekregen voor het sympathieke bezoek dat ze gehad heeft. Mooi. Ja, het was al bijzonder, want dat is echt paniek bij de mensen van de bewaking, dat eh, gesprek bij de Wieland meer dan een uur uitliep. Oké. <laughs> Ze hoefden daarna niet naar een bezoek. Voordat ze bij ons kwam. kwam prins Klaus, hadden ze een bezoek in Helmond. Ze zeiden: We moeten naar Eindhoven toe, naar de jeugd. Stond allemaal in de krant, geschreven door Jan van Gijzel. De broer van uh, Rob van Gijzel, nu burgemeester. Klaus zei: Stond ook in de krant vermeld. Ik geef er niks om dat we naar de Jeugd gaan. Als ze maar praten. Nou, dat hebben ze wel gedaan. En het was nog Je lang gezellig. Boeken, u hebt dus, u hebt dus ik meneer Stalle, me een blok hout. Meneer Stalle, u hebt dus een op bijzondere een band... Uh, met, u hebt dus een bijzondere band uh, gehad... Met, met koningin Beatrix, toen nog prinses en prins Nee, Ik heel ding vertellen. Nee, ik zou, u heel, graag willen een... vragen, ik zou u heel graag willen vragen... Uh, we verzamelen mooie boodschappen voor de koningin. Zou u misschien uw boodschap willen inspreken? En zeg dan ja. eerst even wie u bent. Als u Ik heb van Beatrix gehoord toen in die gesprekken. Mens zijn en mens blijven. Koningin zijn en koningin blijven zoals u bent geweest. Wonderbaarlijk. Als prinses, als koningin. Fantastisch. Ik heb veel... Van u geleerd en van Prins Klaus. Mooi. Meneer Stallen, dank u wel. Ja, de woorden die toen gebruikt zijn: mens zijn en mens blijven, zal ik nooit vergeten. Ben, bent u klaar? Of nog niet? Ik, ja, ik ben <laughs> klaar. <laughs> Oké. Okay. Mooie boodschap. Eh, die gaan we op CD zetten en die gaan we opsturen. Dank u wel en bedankt en voor een, uw radio-berichtje naar de koningin. Hè? Ja, dat komt eraan. Uh, heel ja, erg... dat, dat, dat neemt ze serieus op. Nou, ik ben heel Zo benieuwd of wij ook zijn. een reactie krijgen. En uh, nou, dan hoort u het ongetwijfeld in onze uitzending. Ja. Heel erg bedankt ja. en uh, ja, bedankt voor uh, uw mooie verhaal... Uh, over uw uh, ontmoetingen met, met Beatrix en, en Klaus. Goeienacht, dit is de nacht, hallo. Met wie spreek ik? Dag, Christian. Hey, en, en wie heb je hier genoegen? Uh, met Maarten. U bent, u bent nu op de radio. Ben je niet van Maarten van de schouwplaats? Sorry? Ben je geen Maarten van de schouwplaats? Ik, ik versta u niet zo goed. Ben je geen Maarten van de schouwplaats? Nee, nee. Hebt, hebt, u een mooie, hebt u een mooie herinnering aan, aan um, de tijd dat koningin Beatrix um, ja, de koningin was? en nog steeds is overigens uh, ja ik eh uh, nog toen ze toen, uh, toen ze uh, overgenomen werd door Juliana mm -hmm. in 1980 Juliana nog, toen Juliana Juliana koningin werd uh, nog was mm -hmm. toen uh, toen ze me op in 1980 dan uh, werd uh, werd bij koningin en uh, ik moet wel bijzeggen, zeggen. Ik vind Juliana wel heel, heel, uh, heel aardig. Ja? Hebt u. Is wat vrolijker. Oké. Okay. Maar nu, de laatste jaren, is. Beatrix is ook wel weer betrokken bij mensen. Ja. Hebt u dan misschien ook een mooie boodschap voor haar? Die, die we naar haar toe jammer, kunnen sturen. Denk maar, aan, denk maar aan die grote waterramp hier in Nederland. In 1953, nou, ja? Is heel erg, ja, nee, nee, nee, nee, niet 53 1953. pas nog, een tijdje geleden. De grote ramp. Weet je nog? Ja, dat... Ja, ja. Nou, daar is je ook betrokken geweest Ja, ja. en bij de vuurwerkramp en Volendam. Ja, dat doe ik. Ja, ja. En ja. wat, wat, wat uh, uh, zou u willen zeggen tegen, tegen koningin Beatrix? Ja, geniet van... Uh, ik, ik wil eigenlijk ja, zeggen, geniet van het pensioen. En uh, ja, persoon, dus geniet van je leven nog, uh, wat, je nog uh, wat je nog hebt. Uh, zullen we het nog een keertje doen? En probeer dan heel duidelijk uh, in de hoorn te praten, want dit gaat echt naar de koningin. Hè? Dus de boodschap moet, moet duidelijk en helder worden uitgesproken. Ah, okay. ik, ik, ik geef nu uh, ik het, kunt, woord, het woord aan u. Ja? Het, het gaat er nu echt okay. om, hè? Oké, okay. ik, uh, ik uh, wil vragen, geniet van je persoon van je leven die je nog hebt. En uh, ja, geniet van alles nog. Hartelijk dank. En hebt u nou ook een mooie ja. boodschap voor de koningin 0800 1121? Uh, mailt u die liever die boodschap? Dat kan ook, nacht.eo.nl. En dan uh, lees ik uw boodschap voor. Uh, Twitter gebruiken, dat kan ook. Hashtag dit is de nacht of dit is de nacht. Yellow Man. Yellow Moon moet ik zeggen van de Neville Brothers uit 1989. Mevrouw Van goeienacht. nacht. Ja. Goedenavond. Ja, ik uh, wou ook even uh, toch even iets vertellen over onze koningin. Dat ik ze dus uh, een hele fijne koningin vond. Ja? En in al die jaren wat ze me heeft meegemaakt met haar kinderen, dat heb uh, alle bewondering en uh, leef heel erg mee met haar zoon. Friso. Uh, ja, u doelt dat op ik... Friso, ja. Ja, dat leeft heel erg mee en ik hoop dat nu de koningin eindelijk heel veel tijd kan besteden aan haar kleinkinderen, yeah. die ontiegelijk mooi zijn, want ik heb er een <laughs> foto van hier hangen en er staan de kleinkinderen een stuk of zeven op, daar heb ze er eentje van op de schoot, ik hoop nou zo het een mooie foto te krijgen van ze, met, uh, in een of ander boek waar ik hem uit kan knippen, met alle kleinkinderen waar de koningin alleen op staat en... Um, en daarbij uh, hoop ik in ieder geval dat ze eindelijk nu ook een beetje rust heeft... en nou ook heel veel nog naar haar zoon toe kan gaan in, uh, in Engeland die daar verblijft. En dat ze ook met uh, Mabel samen toch nog een fijn leven kan hebben. Want ook daar is het leven helemaal niet zo heel uh, leuk als je dit mee moet maken. En ja. uh, dat ze aftrat, uh, van de uh, van de troon en het overgeeft aan... Uh, uh, Alexander, daar heb ik alle bewondering voor. En ik denk dat die Alexander het heel goed zal doen. Want hij is best heel serieus. Maar mm -hmm. de, koningin, de koningin zelf, ik denk dat we dat nooit vergeten. Want uh, met die glimlach die ze altijd heeft, of het nou altijd even leuk was, want ze heeft ontiegelijk veel meegemaakt. Ja. En dat denk ik toch wel. Dat, uh, ik hoop dat ze heel veel mag genieten nou, van dit leven. Want met 75 jaar met pensioen gaan, dat is eigenlijk uh, de meeste gaan tien jaar eerder. En nou mag ze eindelijk eens genieten. Ik hoop dat ze gezond blijft. En hebt u haar altijd gevolgd? Ja, ik heb haar altijd gevolgd... maar ik heb ze maar ooit één keer gezien in Nijmegen. Nou. Maar ik heb ze altijd wel nou ja. gevolgd. Dat kan niet iedereen zeggen. Dat zegt u? Dat kan niet iedereen zeggen. En ik heb uh, ook vanavond uh, geluisterd... ook dat verhaal van die meneer uit Eindhoven. Schiet, schitterend. Ja, ik ja, vond het ja. prachtig. Ik vind het ook ja. heel mooi, die verhalen. Ik was toevallig een half uurtje wakker... en uh, <laughs> ik denk, oh, ik krijg nog een telefoonnummer. Ik mag eindelijk een keertje reageren. Nou, aan. mooi. En u mag uh, zometeen... Uh, wacht eventjes nog... maar u mag zometeen iets inspreken voor de koningin. Oh, dat is fijn. Ja, want we maken met z'n allen een radiogastenboek... U kunt bellen 0800-1121. We verzamelen alle mooie reacties en die bundelen we. En dan uh, sturen we die op cd uh, naar de koningin, naar Huis Stempels. Mevrouw Venrooy, ja. stel u eventjes voor en uh, maak er iets moois van. Het woord is aan u. Nog, nog één keer, want ik zat er een beetje doorheen te babbelen. <laughs> Doe het. nog maar een keertje. Lieve koningin Beatrix, ik ben mevrouw van Gooi uit Nijmegen. Ik wens u het allerbeste en ik hoop dat u nou eens eindelijk kan genieten van, die, van alle rust. En heel veel kunt genieten van de kinderen en kleinkinderen. En heel veel bezoekjes brengen bij uw show. Dat u ja, gezond mag blijven en daar wens ik u van harte toe. En dat u nog heel oud mag worden, nog veel over u mogen lezen. En ook uh, mooie foto's in de krant of tijdschriften met de kinderen en de kleinkinderen. Dat, uh, dat is ook leuk om eens naar te kijken en, en dan kun je ook eigenlijk een beetje lezen en alles uh, meevolgen hoe het met u gaat. Ik wens u het allerbeste. Ja, dat was mijn, uh, dat was mijn uh, woordje. Heel goed, heel mooi. Uh, ook recht uit het hart weer, hè? Ja, zeker. Ja. Mevrouw Fenroy, ik uh, wens u nog een hele fijne nacht en, en veel luisterplezier. Fijn, dank u wel. En ik ga lekker luisteren tot ik weer slaap Goed zo. nacht, Met wie spreek dankjewel ik? Dankjewel dat ik dit heb mogen zeggen. Graag gedaan. Dag, dag, dag. Hallo, met wie spreek ik? Ja, ik spreek met Riks-Alexander. Riks-Alexander? Riks-Alexander, Riks-Alexander, ja. dat is een toepasselijke naam. Jazeker. Ik heb mijn naam Wat... zelfs te, te veranderen in... Uh... Een paar koninklijke namen, die vond ik erg mooi. Oh, echt? Ja. Hoe, heet, hoe heet u eerst dan? Ja, um, ik heet eigenlijk... Uh, mijn moeder heeft me Marcel genoemd en dat heb ik later veranderd in Marcello. En ik um, ben uh, een ontzettend grote fan van het Koningshuis. Ik verzamel allemaal uh, portretten en boeken uh, over de oranjes. er is uh, dus een soort studie heb ik daarvan gemaakt. En ik was ook heel erg verrast door het... Uh, bericht dat de koningin uh, ging aftreden. Ja, verrast. U had het niet verwacht? Nee, en uh, ik heb eigenlijk al uh, uh, jarenlang uh, moeite gedaan om uh, zelf ook een keertje uh, bij de koninklijke in de buurt te komen. Toen ik ben opgegroeid in Amsterdam. Mm -hmm. En um, uh, uh, als er dan uh, koninginnedag was, dan kleurden wij de straten altijd rood, wit, blauw, zeg maar. Met 5 mei ook. En um, later ben ik met mijn ouders naar Soest verhuisd. En dan zat ik ook heel dicht bij het DVD. Maar als hij dan in de buurt van het paleis kwam, ah, stonden zoveel mensen. Dan ging ik meestal in Soest kijken wat er dan aan de hand was. Dan had je en altijd uh, koningsschieten met de kilderfeesten en zo. Maar er is toch uh, iets bijzonders gebeurd. Uh, ik uh, nou ja, ik uh, heb mijn huis volhangen met uh, portretten van de Oranjes. En uh, bent u er nog? Ja, ja, ja ik luister met, uh, en, met veel aandacht. En, nou, is het zo dat ik uh, een keer bij het paleis Low was. En uh, daar heb ik echt zelf. Ik, ik sta eigenlijk al 25 jaar achter een dranghek. En ook krijg ik nooit de kans om uh, uh, de koninklijke familie van dichtbij te benaderen. Want mm. zuid is eigenlijk dat je altijd. Uh, uh, waar de koningin ook maar komt, hoogwaardigheidsbekleders hebt die altijd voorgaan, zeg maar. Mm. Bij het huwelijk van uh, de kroonprins heb ik gevraagd, want ik zing namelijk al heel lang uh, klassiek, mm -hmm. heb ik gevraagd of ik misschien iets van mijn opera-repertoire mocht zingen. En ik heb nog een uh, kleine attentie voor u. De koningin houdt heel veel van Bach. En ik heb een aria uh, van Bach gezongen op een bandje, ja. een cd'tje. En dat kan ik straks even aanzetten. En dat is mijn attentie dan voor de koningin. Nou, dat dat, ik me, dat lijkt me behoor. wel heel erg mooi. Of, of u kunt of het, het misschien... Door door of het heen. of u kunt het misschien live brengen, of is dat wat lastig? Nou, dan dus, gaan mijn buren, denk ik, klagen. <laughs> dat, dat zou kunnen, ja. Maar ik heb wel het cd'tje. Dan duurt het wel een, een minuut voordat hij uh, gaat draaien. Maar dat probeer ik dan nog wel even te doen, zo. Ja, dat lijkt me goed. heel bijzonders gebeurd. Ik was... Um, um, uh, ik heb een keer een gelegenheid gehad... om de Halve Koningsfamilie zomaar een hond te geven. En dat was... Het Uiteindelijk toch. In 2010. En dat is puur toeval. Want ik stond dus een hele tijd bij het loo, ja? en Toen ja. een, een kleinkind van prinses Margriet getoofd heeft. In die jaren. Geen prinses. En toen um, um, stond Ed Boulevard daar. En die nam helemaal geen noties van mij. Want is hm. een heel opmerkelijk verhaal. Kwam plotseling de auto van uh, prinses Alexander eraan. En toen riep ik heel hard. Willem-Alexander, geef nou toch een hand. En toen uh, uh, zette hij een kind op de grond dat moest zwaaien. En toen liep hij zomaar naar me toe. En zei hij, hoe gaat het met u? Fijne dag, dat op Prinses Maxima. die liep om de auto heen. Ja. En die gaf me ook zo een hand. Nou, en ik had een kaartje voor het museum gekocht. En toen dacht ik, nou, en Prins Constantijn kwam ook op me aflopen. En die gaf me ook een hand. Nou, toen keken al die mensen me zo raar aan. Herkende ze u, maar, denk, denkt u. Wat zegt u? Herkende ze u, denkt u. Nee, ik was heel mooi gekleed met zwart en oranje. Ah. Maar toen was ik in het paleis uh, even verdwaald. Toen was ik in de tuin gaan kijken. En ik had natuurlijk dus niet zoveel tijd om weer nog daar in het paleis te blijven. Want het museum ging al heel gauw dicht. Ik had een tientje betaald voor het paleis. En dat, was, dat is nu een museum. Dus, en toen was ik verdwaald. En toen kwam ik in een gang. En toen zei zo'n supposie museum... als je nou je mond dicht houdt... komt straks de hele koninklijke familie de trap af. Nou, dat geloofde ik natuurlijk niet. Dus ik bleef daar staan... En in één keer komt de koningin op mij aflopen met een van die kleinkinderen. En toen kwam ze zo dichtbij dat ik dacht, nou, dit is mijn kans. En toen deed ik een stap naar voren. En toen zei ik, dag, koningin. Schok ze, toen of niet? Toen, ze, toen kwam ze echt zo die trap af bij, ka bij die kapel in het loo. En in één keer liet ze dat kind los. En toen gaf ze me een hand. Maar wat ik niet gezien had, dat prinses Margriet achter haar liep. En die stormde zo op mij af. En die gaf me ook zo mijn hand ze hallo, leuk u te ontmoeten. Nou, ik wist niet meer wat me overkwam. Dus toen ik later buiten stond, dan dacht ik, nou, dat is toch wel heel bijzonder. Dat je in één keer vijf mensen. En ik ben niet gefouilleerd. Uh, niemand heeft uh, gevraagd wat ik bij me had, zeg maar. Maar ik zag er toch wel heel koninklijk uit. Ik had een hele mooie oranje sjerp om en zo. Ja. Maar ja, is dat het, is het, het mooiste, van... oh. mooiste moment uit uw leven geweest? Nou, dat, dat het allermooiste moment van mijn leven zou eigenlijk zijn want in 1980. Kan ik mij nog herinneren dat ons het wel rally waren in Amsterdam. Ja. En uh, dat vond ik eigenlijk ook wel heel erg. Geen woning, geen dat, kroning. Dat was nou, het in Nederland. Maar die Maar Ik wilde eigenlijk toen bij de kroning zijn van de koningin. Ja. En dat is me eigenlijk niet gelukt. En nu ga ik echt mijn moeite doen. Via uh, misschien instanties die ik misschien kan benaderen, Want ik ben namelijk... Dat is eigenlijk wat ik wilde zeggen. Ik ben opgegroeid in Amsterdam. En ik was echt een Amsterdams kind. Zeg maar. Mm -hmm. Ik ben in Zeeburg geboren. En mijn moeder had het altijd al dat ik op een bijzondere plaats was geboren. Omdat er in het ziekenhuis geen plaats was toen ik mm -hmm. geboren moest worden. Dus het is niet een gasthuis. Nou, en ik vind dat ik eigenlijk als geboren Amsterdammer, ook al woon ik in uh, Utrecht... dat ik eigenlijk dan een kans moet kunnen uh, maken om bij de Koning aanwezig ja, te dus zijn. Ja, dus daar gaat u uw uiterste best voor doen. Die, wat zegt u? Daar gaat u uw uiterste best voor doen om dat, om dat, uh, Nou, daar te komen te natuurlijk regelen. alleen maar hoogdadigheidsbewezen. De mm -hmm. regering komt natuurlijk en ja. ministers en rechters en zo... Maar ik zou het echt eindeloos vinden als ik daarbij zou kunnen zijn. Ja, u geeft niet zomaar op. Nou, ik, uh, wat niet kan, dat kan natuurlijk ja. niet. Maar ik denk wel dat als. Uh, ja, als ik misschien een, een, een brief schrijf. Ik heb uh, in ieder geval. Uh, uh, ja, ook die naam uh, Alexander gekregen. En. Uh, dat vond ik heel erg mooi. Dat heb ik hier de rechtbank laten veranderen. Maar dat heeft dus eigenlijk meer met de geschiedenis van de zons van de III te maken. Want volgens heb volgende vader overleden. Ja, en u vindt dus dat u uh, recht hebt eigenlijk misschien wel om, om, om erbij te zijn... omdat u in Amsterdam bent geboren. Ja. Hallo? Riks-Alexander is weg. Ja, hij is er niet meer. Wilt u ook uh, iets uh, vertellen over uh, de koningin? Uh, wat is uw herinnering? Misschien een mooie boodschap voor haar? Laat het weten. 0800 1121. En volgens mij is er nog iemand aan de lijn. Goeienacht. Ja, dat was die mevrouw Ferngooi. Um, ik had niet gehoord dat, u dat ik gebroken werd. <laughs> en dacht ja. ik, nou dat is leuk, je verhaal kun je meehoren. Maar uh, je kan het ook horen via de radio. Ja. Maar, uh, maar nogmaals, ja. uh, ik, ik heb uh, een hele hoop, een grote hoop. En ik, ik weet het zeker dat Maxima een hele fijne koningin wordt voor, uh, voor uh, Nederland. Want koningin Maxima is... Um, is nu al heel geliefd. En uh, ik vind ze ook ontiegelijk geliefd. Jammer dat haar vader er niet bij mag zijn. Maar uh, er zijn wel eens vaker van die dingen. Maar die, die hoort er toch Ik Daar leven we heel erg mee Want ook dat zijn dingen... Dat zijn regels. Dat is bij ons. En dat is geld ook voor de koninklijke familie. Maar Maxima en uh, Alexander... wens ze het ook een hele fijne tijd... dat hun als koningin... Uh, en als koning en koningin straks over Nederland zullen regeren. Nou mooi, dat hebt u nog eventjes uh, kunnen zeggen zo. Ja, Heel ja, erg bedankt. Wens u een hele, dat een dat hele fijne dat fijn dat nacht. Dat ja, ja, want de fijne lach van Beatrix gaat over op de hele fijne lach van Maxima... want dat heeft ze toch een fijne schoondochter. Eft wel. Mooi, bedankt. Uh, en een hele goede nacht dus. Uh, 0800 1121. dat is het nummer voor al uw herinneringen... en voor al uw mooie berichten aan koningin Beatrix.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 Foto en Afrika. Hij viel net weg, maar hij is er weer. Riks Alexander, nacht. Ja, hallo. Hallo. Ik wou nog even vragen, uh, ja, de naam verandert. Uh, Riks Alexander, vanwege uh, het Koningshuis. Hè? Ja. Uh, dan moet het wel echt een hele grote fascinatie zijn. Ja, zeker. Uh, het is eigenlijk zo, ik heb een studie gemaakt over het Koningshuis... en dat betekent dat uh, ik me ook wel verdiept heb in de situatie rond het Koningshuis. En als de telefoon weer wegvalt, dan moet u me maar terugbellen. Ik weet niet of u mijn nummer kunt zien. Nou, praat gerust door. Het komt vast goed. Ja, in ieder geval uh, waar de, de, was de koning uh, getrouwd met zijn nicht, uh, Sophie van Wurstenberg En dat ging al niet goed. En uh, uh, dat huwelijk was niet goed en de relatie met zijn zoons was ook niet goed, zeg maar. Mm -hmm. En ik herkende ook iets van mijn familie en die koninklijke familie en die zoons... die zijn eigenlijk, uh, kroonprins Willem is naar Parijs gegaan... en die leidde daar het leven van Bon Vivant met de Engelse kroonprins... naar feesten en die is aan een longsteking overleden in 1879. En uh, de andere kroonprins, Alexander, die zijn weggekwijt... om verdriet van zijn moeder, van koningin Sophie want die woonde in, uh, op de Kreuterdijk in Den Haag. Mm -hmm. En dat lot heb ik dus erg aangetrokken. En toen was mijn tweede naam Bas Willem. En uh, mijn eerste voornaam was uh, Marcello. Hey, kunt u, kunt u mijn... in, in één of twee zinnen uitleggen waarom u zo gefascineerd bent nou, door het uh, Koningshuis? Ik, ik denk eigenlijk dat ik uh, in het vorige leven uh, uh, uit een koninklijke familie stam. Want ik ben dus nu al 25 jaar een boek aan het lezen. En en, en uh, portretten aan het verzamelen van het, ja. van het koningshuis... dat ik mezelf eigenlijk ook een beetje koninklijk mee ga voelen daardoor. Ja. Ook al ben ik maar een heel gewoon iemand. Ja. Zeg maar. En u hebt dus en, opera uh, gezongen uh, uh, voor de koningin en familie. Uh, en dat wilden we net eigenlijk wel eventjes horen, maar toen viel u weg. Kan dat, ja. kan dat nu alsnog? Ja, ik zal hem even aanzetten, dus dan kunt u het ook horen. Wat ik, uh, ja. De koningin had heel veel van Bach. Ja. En misschien kunt u het dan ook eventjes inleiden en dan, dan sturen we dat zo op... Dat is de Maria, op CD naar de koningin, want we verzamelen dus mooie boodschappen voor de koningin. Kunt u dan misschien... Het gaat nu draaien, misschien maar kunt u dan gelijk er iets moois bij zeggen voor de koningin. <truimert> Riks Riks Alexander. Ik weet niet of je me nou hoort, Riks, Riks, hallo. Dat is natuurlijk gewoon neergelegd bij de CD-speler. Ja, we hebben een indruk gekregen. Um, Enorm gefascineerd dus door het koningshuis. Uh, en uh, bent u dat ook, Ans, Ans de Dreu? Ja, dat ben ik ook, ja. Ja? ja. Waar, waar komt uw fascinatie voor het koningshuis vandaan? Uh, nou, ik vind de koningin heel, uh, een warm, betrokken uh, persoon. Ja. Ook een wijs iemand, ja. En u was uh, in Apeldoorn, daar woont u ook, in 2009. Ja, in um, de dramatische uh, koninginendag. Ja. Uh, hoe hoe uh, was dat? Waar was u op dat moment? Uh, nou, ik toen was op het moment uh, vlak ja, met gebeuren. Ja. Uh, daar heeft ze allerlei honderdjarigen gehul uh, de hand geschud. En uh, nou, het was gewoon een hele feest door de hele stad. Iedereen was heel blij en uh, vrolijk. En nou, hadden ze dat goed allemaal voorbereid. Ja. En uh, toen gebeurde dat vreselijke ongeluk... Nou, en ik heb me echt uh, bewondering voor hoe ze dat toen opgepakt heeft. Ja, Nou, daarom wilt u iets zeggen uh, tegen de koningin. Uh, ook dat bericht sturen we dan op naar haar. Wacht heel ja. eventjes. Ja. Er komt een uh, mooi muziekje aan eerst namelijk. Dan gaan we het officieel aankondigen. Ja, en Ans, dan is uh, nu het woord aan u, Ans de Dreu. Beste majesteit, uh, na de aanslag in Apeldoorn heb ik uw, uw betrokkenheid echt gevoeld. En ik heb uw moed gezien, want uh, de hele ja, bevolking was geschokt. En uh, u gaf rust door uw uh, mededeling die u bracht. En u bleef staan, u vluchtte niet. Maar u hebt u als waardig majesteit gedragen, vind ik. En ook wens ik u... Op uw geliefde draken zijn veel rust en geluk en veel wijsheid met uw zoon Friso toe. En ik geloof dat Willem-Alexander en Maxima het goed zullen doen. Geniet van uw welverdiende rust. Mooi, Anse Dreu, heel erg bedankt. Graag gedaan. En uh, aan u was het laatste woord wat betreft uh, de onderwerpen, uh, de verhalen over de koningin. De herinneringen aan de koningin, de mooie boodschappen voor haar. Heel erg bedankt. Zometeen dan gaan we het over iets heel anders hebben. Want uh, nou ja, veel mensen zijn al wel een beetje bezig met waar ze deze zomer naartoe gaan. Waar gaan we deze zomer naartoe op vakantie? Um, sommige mensen zijn in de ban van een bepaald land. En ik ben heel benieuwd of u in de ban bent van een bepaald land. Natasja Bloemart is dat in elk geval. Zij is hoofdredacteur van de reismagazine Zalt. En zij geeft zometeen een aantal bijzondere reistips. I grew up in a little town, a southern mix of lost and found, where most folks seem to stick around. Oh, but I could hear the highway song. I'd sit out on the dock till dawn and dream about the great beyond. I dream that I was a world traveler, set me loose to find my way. Just get me out on the road someday with my sails on. I wanted to unravel If I could travel the world but Soon enough I had my way I saw the world the Lord has made Mostly from the inner state Oh, but I had hardly seen a thing Until I gave that golden ring To the one who gave her heart to me I became a world traveler Past the day I hit the road I walked the hills of the human soul Of a tender girl I'm a world traveler She opened the gate and took my hand Led me into the mystic land Where her galaxies swirl So many mysteries I never will unravel I wanna travel of the heart and soul. Petersen en World Traveler uit 2012. We gaan het dus over iets heel anders hebben. Over landen waarvan u in de ban bent. Waar u helemaal dol op bent. En uh, nou ja, dat is misschien wel heel aardig in het kader van de zomervakantie... die er heel langzaam aan dan weer aan zit te komen. Misschien hebt u nog niet bepaald waar u komende zomer naartoe op vakantie gaat. Dat zou zomaar kunnen. Natasja Bloemhart is hoofdredacteur van reismagazin Salt. Goedenacht. Ja, jij kunt hulp geven, jij kunt hulp bieden. Jij bent in ruim 40 landen geweest en hebt een lijstje gemaakt met landen waarvan jij in de band bent. Met daarbij een boel originele reistips. We gaan ze doornemen. Ja. Allereerst is vlakbij Duitsland. Waarom, waarom staat Duitsland op jouw lijstje? Nou, Duitsland is eigenlijk een, uh, een land voor mij waar ik uh, pas onlangs uh, ja, eigenlijk de verrassingen van heb leren kennen. Het is voor, ik denk voor, voor heel veel Nederlanders is Duitsland altijd zo'n soort doorvoerland geweest. Je rijdt er doorheen op weg naar uh, Oostenrijk, Zwitserland, uh, naar de Alpen. En uh, ik ben er eigenlijk... Uh, ja, eigenlijk omdat wij vanuit uh, het magazine op een gegeven moment ook een, uh, een gidsje over Duitsland zijn gaan maken, kwam ik erachter dat hoeveel, uh, hoeveel leuke bestemmingen dat eigenlijk heeft. En uh, behalve de leuke steden als Berlijn en München uh, is Duitsland ook echt een stad waar uh, ja, enorm veel design en ook heel veel recycled design uh, heeft plaatsgevonden. En uh, nou, een paar leuke, ik heb wel een paar leuke voorbeelden die ik misschien even kan noemen. Maar wacht even, hoor. Wat is recycle design? Nou, waarbij recycledesign zijn gewoon oude gebouwen, oude terreinen, die weer een tweede leven zijn gegund. Mm -hmm. Wat je natuurlijk ook in Nederland steeds meer ziet. Maar in Duitsland, uh, Duitsland leeft daar toch aardig in uh, vooropgelopen. En, uh, ja, een heel goed voorbeeld daarvan is uh, bijvoorbeeld het Tempelhof in Berlijn. Yeah. Uh, ik weet niet of je daar ooit wat van gehoord ik ken hebt. Ik het, ja. Yeah. Nou ja, dat is dat oude vliegveld. Heel veel mensen die kennen dat niet. En... Ja, dat is met, uh, met uh, 400, vierkante, uh, 400 hectare is dat zelfs groter dan, dan uh, Central Park in, uh, in New York. Ja, dus heb je ook een oud pretpark hè, in Berlijn waar je ook naartoe ja. kan. Ja, ja, precies. En ik vind dat soort dingen eh, vind ik gewoon geweldig, ook bij het, het roergebied. Nou, dat was vroeger eigenlijk toch zo'n uh, zo gebied waar je hè, door die hooghoven, door die stank, waar je gewoon heel, nou ja, waar je al helemaal niet wilde komen en waar je heel snel aan voorbij ging. Ook dat gebied heeft een compleet nieuw leven gekregen. En dat heet nu zo'n landschapspark, waar je in oude tanks kunt duiken, waar je, nou ja, kunt klimmen... Uh, ja, dat soort terreinen zijn volledig in stand gebleven. Je hebt ook in, bijvoorbeeld in Oberhausen, ook vlak over de grens bij ons, een 118 meter hoge gastank. Nou, dat is het grootste duik, uh, de grootste duiktank van Nederland, of van Europa geworden. Nou, dat soort dingen vind ik in, in Duitsland gewoon ontzettend leuk. Waarvan ik helemaal het bestaan niet wist. Ja. Uh, in Leipzig uh, ja, kun je gaan kanoën in oude mijnen bijvoorbeeld. Serieus? Serieus. Dat is, daar, dat is eigenlijk een beetje een. Uh, dat is, moet je dus niet voorstellen dat je dus onder de, ondergrond gaat uh, kanoën. Maar dat daar. Uh, daar waren dus een heel veel. Uh, uh, bij, uh, bij Leipzig heb je dus een 19 meren. En die maken dus deel uit van een oud open mijngebied. En uh, dat waren eigenlijk een beetje oude wonden. Die het landschap destijds gewoon behoorlijk ook verpesten. En nu hebben ze die. Uh, hebben ze, nou, die mijnen zijn gesloten. En nou hebben ze dus die 19 meren hebben ze aan elkaar verbonden uh, door daar kanenroutes uit te zetten. En uh, nou ja, daar zijn van dit soort dingen zijn talloze voorbeelden in Duitsland. En dat vind ik gewoon, ja, dat vind ik heel erg leuk aan dat uh, aan het land. Dus verrassende plekken in, in Duitsland. Ja, ontzettend veel verrassende ja. plekken. En, en als leuker... we dan te, ten westen kijken, Ierland, dat staat ook ja. op jouw lijstje. Ja, Ierland, uh, dat is ook voor mij een, uh, een land wat. Uh, nog niet zo heel erg lang geleden op mijn lijstje kwam. Het is, zo het is ook zo'n bestemming die uh, zo dichtbij ligt... waarvan je denkt, nou, dat komt nog wel een keer, dat komt nog wel een keer. Eigenlijk hetzelfde een beetje als Duitsland. In het begin wil je eigenlijk alleen maar ver weg. En Ierland ben ik, denk ik, vier jaar geleden voor het eerst geweest. En, nou, sindsdien kan ik echt zeggen, go west, uh, young man. <laughs> uh, wat, is, wat is de allermooiste plek, vind jij, van Ierland? O oh jee, nou ik heb natuurlijk nog niet heel Ierland gezien, maar uh, ik ben uh, het noordwesten uh, van Ierland, uh, Connemara, dat gedeelte, had ik het idee dat ik in Nieuw-Zeeland reed. En daar ben ik ook geweest en daar in Nieuw-Zeeland, uh, nou ja, dat uh, ligt ongelooflijk ver weg. Je bent echt uh, twee dagen onderweg eerder bent en uh, Ierland, Connemara in het uh, noordwesten van Ierland, uh, ja, daar, het was een uurtje vliegen en toen stond ik daar. Nou, hoe ziet het er dan daaruit? Groene uh, uh, bergen? Ja, bergen, uh, gewoon Meren. verlaten, ruimte, ruimte, ruimte. En uh, ja, ongekend mooi. Ik, was, ik zat echt in de auto daar met, uh, met open mond echt uh, te kijken. En, en heel veel mensen die laten Ierland ook een beetje liggen, toch vanwege de grote regenkans. Mm -hmm. En die is er natuurlijk ook, maar, uh, uh, maar het is niet dat het daar uh, onafgebroken regen doet. Er zijn ook mensen die denken dat het in Nederland al het regen ja, Daar kun je natuurlijk ook op instellen. Precies. Ja. En uh, nou ja, daar staat zoveel tegenover. Maar ik had daar, het is, het is zeldzaam, zeldzaam mooi. Mooie natuur en mooi landschap. Ja. En de ruimte en dan ook nog eens keer die ongelooflijk leuke Ieren. We hebben het over jouw favoriete landen. Daar, daar hoort Zweden ook bij. Ja. En, en dan met name uh, het gedeelte bovenin Lapland. Ja, dat klopt, ja. Lappland... Wa waarom moeten we daar allemaal naartoe komen de zomer? Nou, niet te, niet te veel Nou, niet tegelijk. allemaal tegelijk, nee. <laughs> nou, Lapland is, is echt zo'n. Uh, toch echt wel zo'n wildernis. Uh, de laatste wildernis. Het is eigenlijk. Lapland is wel een beetje bekend als de laatste echte wildernissen van, van Europa. En, um, en, uh, en, en dat uh, is ook zo. En het is, uh, ja, daar kun je op een manier doorheen trekken die. Uh, het is gewoon dwalen. En heel veel wildernissen, hè, dus de echte wildernissen van, van de wereld... dat zijn ook nog eens een keer gebieden waar je nog niet zomaar eens... Op je, ja, waar je nog niet eens als een onervaren iemand echt doorheen kan gaan. En, uh, en uh, Lapland is een uh, gebied waar je dus echt door de valleien kunt trekken... Uh, waar een, fantastisch, in Zweden, een fantastische route in Zweden ook uh, loopt. Dat heet nou ja, van, geheel in het thema van vanavond de Koningsroute. Dat is de Komstledenroute. Uh, Um, en dat is een route van meer dan 400 kilometer. En die kun je volgen. En een deel daarvan kun je ook zelfs jaarlijks volgen in een evenement... wat ik dan twee keer heb gedaan en waardoor ik ook dat deel heb leren kennen. Dat is de Fjällreven Classic. Dat is een 110 kilometer wandeltocht door die wildernis. En wat ik daar heel erg bijzonder aan vind is gewoon dat je daar doorheen gaat... en dat je dan als uh, stadswilder, zoals ik mezelf dan ook nog maar noem... Um, toch uh, opeens echt in een onbereikbaar gebied gaat lopen, dus dat je je telefoon uh, gewoon vier vijf dagen echt gewoon kwijt bent. Nou, dus als je wil afkicken van je als telefoonverslaving, je taalt, dan moet je doen, naar Lapland. Ja. En, en hoe zijn de mensen daar? Um, nou, dus als je ze vind... tegenkomt? Uh, ja, je komt er niet zo heel veel tegen in, uh, in uh, Zweedse lapland maar uh, hele aardige mensen. En wat er natuurlijk prachtig is, is die Sami cultuur. En dat vind ik ook heel bijzonder. Die mensen die leven daar ook nog echt heel erg volgens die cultuur. Ook nog die, met, de, met die rendieren. Uh, met die kuddes uh, die ze daar verdrijven. En uh, die ze daar over die, over die steppes. Want het zijn echt steppes die je daar... Uh... Waar ze, mee, waar ze mee door uh, met hun rendieren overheen trekken. Ja, de Zweden die, die je daar dus gewoon in die hutten tegenkomt en buiten het gebied tegenkomt. Ja, Zweden zijn ook hele grappige mensen. En het is ook weer heel erg leuk om met die mensen te praten. Ja, hoe zij uh, 24 uur licht ervaren, maar ook bijvoorbeeld uh, 4 uur licht. Ja, Zo'n compleet ja. ander leven en ook toch wel weer redelijk dichtbij. Ja, redelijk dichtbij. Want in hoeveel uur ben je er? Uh, nou ja, nou, je vliegt eerst naar Stockholm uh, en dat is, uh, nou ja, dat, daar zit je in, in een kleine twee uur. En dan vlieg je nog even door naar boven. Uh, en, uh, en dat is ook nog eens een keer anderhalf uur. Dus ja, zeg maar drie uur, drie, vier uur, dan ben je er wel. Ja. Wil je iets langer in het vliegtuig zitten, dan kun je bijvoorbeeld naar Sri Lanka. Jij zegt doen. Ja, Sri Lanka, daar kom ik sinds 1988. En dat is ook een, een land wat uh, ja, toch aardig uh, zijn wonden likt. ...van uh, 30 jaar burgeroorlog, uh, een, een tsunami. En, uh, en dat is een land wat ik, uh, waar ik in 1988 voor het eerst kwam... ...en wat ik in die tijd ja, helemaal heb uh, zien, zien opkrabbelen... ...en zich zien uh, ontwikkelen tot een, uh, ja, tot een steeds moderne land... ...maar wat nog steeds wel heel erg zijn boeddhistische waardes heeft weten te behouden... Mm -hmm. En, uh, nou, en, en het zijn de leukste mensen van, van de wereld. Ja, waarom? Nou, ze zijn lief. Ze zijn lief. Ze zijn aardig. Ze zijn open. Ze zijn hulpvaardig. Uh, betrokken heel erg. Nou ja, wat je toch ook wel weer in, in, in het snelle westen ziet. Dat mensen heel erg denken. Nou, prima dat je hier bent. Maar ga vooral je gang. En laat mij, mij, uh, en laat mij met rust. Uh, daar zijn de mensen heel erg ja, op jou gericht. En heel erg geïnteresseerd. En lief. Heel erg ja, lief. Ik heb nog nooit zulke lieve mensen hm. meegemaakt. En ja, en het boeddhisme, uh, het boeddhistische land. Uh, en wat het, het land is, eigenlijk ongeveer net zo groot als Nederland en België bij elkaar. En als je dan ziet, uh, ja, de, de diversiteit van het landschap uh, ja, is, is ongelooflijk. Maar, maar goed te bereizen dus qua ja, afstand. Goed, nou, goed qua afstand in elk geval. En je reist er heel anders doorheen. Kijk, uh, 100 kilometer hier is in een uurtje gefixt. Ja. 100 kilometer in Sri Lanka moet je bijna een dag vooruit trekken. Je kunt er wel heel mooi reizen met de trein, geloof ik ook. Hè? Ja, dat klopt. Ja. Er loopt langs uh, de kustlijn uh, loopt een, uh, een, een trein. Helemaal langs de hele westkust uh, loopt een trein. En, uh, en daar, uh, ja, die, die, ja, die volgt, uh, En je kunt er helemaal door naar de, naar, naar de bergen. Tot hoog in, uh, in Eliya, dat is het hoogste punt van Sri Lanka, kun je met de trein. En uh, nou, dat is een ervaring op zich daar nee. in dat soort landen sowieso. hoor. In Aziatische landen, als die trein stopt, dan springt iedereen eruit om te kijken waarom. En dat ligt natuurlijk onder India. Zijn er vooral overeenkomsten of verschillen? Nou, ik heb uh, nog niet veel van India mogen zien, maar uh, ik hoor van heel veel mensen die in India zijn geweest... Uh, die van India naar Sri Lanka komen, dat ze het een soort van oase van rust vinden. Mm. En, uh, en India is natuurlijk verschrikkelijk groot en waar verschrikkelijk veel mensen wonen. Uh, wat, uh, ja, wat natuurlijk ook heel veel vervuiling en armoede met zich meebrengt. En ik denk dat India prachtige kanten kent. Maar uh, die drukte die laat je even achterwege op het moment dat je voet uh, op, uh, op Sri Lanka zet. Ja, en je kunt ook voor de rust heel dichter bij huis terecht. Zwitserland bijvoorbeeld. Ja. Um, daar ben jij ook fan van. En dan met name fan van, van het lopen door de bergen en de hutten bezoeken en daar slapen. Ja. Ja, en van de treintjes uh, in, in, uh, in, in Zwitserland. Ja, dat klopt. Uh, Zwitserland heeft, uh, heeft, heeft voor mij een, een prachtig uh, berggebied. Uh, vooral een beetje dat ruige. Het heeft echt een ruige bergen. In, in, in, uh, uh, ja, in tegenstelling tot Oostenrijk, wat ik ook een heel erg leuk land vind. Maar dat is allemaal net wat lieflijker, uh, vind ik in... in uh... Nou, in Zwitserland toch die ruige berggebieden, die ruige pieken. Ja. En het is fantastisch om daar doorheen te lopen. En, en, en die natuurlijk die... kennen de meeste mensen Zwitserland wel een beetje, in ieder geval, in ja. geval wel van verhalen. Uh, Noem eens een hele originele plek om naartoe te gaan. Uh, een hele originele plek om naartoe te gaan in Zwitserland. Jij, maar dat zijn er ook nog wel. Uh... <laughs> uh, Noem eens iets. Uh, een squall bijvoorbeeld. Mm -hmm. squall. Hoe schrijf je dat? C-U-O-L. En uh, dat is een van de gebiedjes, een van de weinige gebiedjes in Zwitserland. waar ze nog dat Retro-Romaans spreken. Hm. En dat is een, een taaltje wat nog door. naar een heel klein aantal mensen. Ja, volgens mij ook nog maar echt een paar honderd mensen wordt gesproken. En uh, niet te verstaan. Uh, het, is ook een, nou, het is gewoon een eigen taal binnen Zwitserland. Dat vind ik ook wel weer grappig van dat land, dat er weer zoveel talen worden gesproken. En dat dat ook heel erg bewaakt wordt. Uh, uh, ja, door die mensen en ook de cultuur daarvan uh, hooggehouden wordt. Maar eigenlijk in Zwitserland, in de, in de bergen, zoeken een trektocht uit, een hutten trektocht uit. En het groot geheim van, van de hutten is trouwens uh, is ook heel vaak de keuken. Um, er worden fantastische gerechten daar bereid, uh, wat echt een, een, een heerlijke beloning is... ...naar nou een hele dag door die, brug, naar, door die bergen heen sjouwen. En het is ook allemaal heel goed te doen. En het is absoluut geen, geen, uh, geen oude, oude mensen of oude vandaag bezigheid, sterker nog. Je ziet ze wel. En natuurlijk dat oude vandaag of oudere mensen die die bergen inlopen... ...dan denk ik alleen maar van, oh jee, als ik tachtig ben... ...hoop ik ook dat ik deze tocht nog kan lopen... Maar uh, het is gewoon een, echt een geweldige belevenis om van hut naar hut uh, door, uh, door die bergen te lopen. En ja, en daarnaast is, is Zwitserland natuurlijk ook het, het land van van de treintjes. En ja. ja, ik ben, wij hadden vroeger geen auto, dus ik heb heel veel met de trein gedaan. Ja. En dat heeft ook mijn liefde voor treintjes wel uh, aangesterkt. Ja, maar het is natuurlijk wel een en, redelijk duur land. Dat is wel zo. Dan moet je wel rekening Ja, worden. dat is wel zo, ja. ja vooral op dit moment uh, is. Uh, is, is uh, ja. In Zwitserland uh, aardig aan de prijs. Ja. Maar toch, het is, het is een goede tip. Zwitserland en uh, wat is ook heel erg leuk is... Zweden of Sri Lanka, als je wat verder weg wil. Ja. Ierland of Duitsland voor het uh, recycling design. Ja. Je hebt een mooie aftrap gedaan. We hebben het over landen waarvan je uh, in de ban kunt zijn. Natasja Bloemhart, hoofdredacteur van Reismakers in Salt. Dank je wel. Ja, dank je wel. En fijne nacht nog. Ja, jij ook. Wel te okay. voor straks. Dankjewel. We praten zo heel graag met u over... Ja, van welk land u in de band bent. U kunt zometeen bellen, 0800-1121. Mailen mag ook, nacht@eo.nl. Dit is Quincy Jones en Stuff Like That.